Dag, Maarten. Er was toch een leerstoel voor volkscultuur? Zit het daar eigenlijk mee? Van Buitenrust Hettema? Ja, inderdaad, van Buitenrust Hettema. Die is met Emeritaat. Oh, is die met Emeritaat. En wat gebeurt er nu mee? Wat mij betreft niets. Wat jou betreft niets? Ik had daar een mannenbezoek. Die kwam vragen... ...of zijn vriend niet op die leerstoel mocht zitten... ...want die wilde zo graag professor worden. Oh ja, en wat heb jij toen gezegd? Ik heb geprobeerd om te ontmoedigen. Maar hij was niet te ontmoedigen. Alles wat ik zei werd blijmoedig in het tegendeel omgezet. Dus dat dus heb ik mij beloofd dat ik er met een kaartje kaart over zou praten. En dat heb je gedaan? Dat heb ik gedaan, ja. En wat gebeurt er nu? Niks. Iemand die professor wil worden durft natuurlijk niet... Want ik heb die man namelijk ook op bezoek gehad, denk ik. Heet hij niet Bezijn? Ja, dat hoefde hij Bezijn heet. En die vriend heet Jansen. Dan was het dezelfde. Hij heeft mij gevraagd of ik er nog eens met jou over wilde praten. Dat heb je dan nu gedaan? Ja, dat heb ik dan nu gedaan, ja. Mark, heb je even tijd? Ja, Ga zitten. Um, ik denk erover om iemand van ons... Onze... Onderzoek te laten doen met boedelbeschrijvingen, om eens te zien of dat een bron voor ons is. Interessant. Ja, interessant. Weet jij waar je dingen kunt vinden? Ligt eraan uit welke tijd? Om te beginnen met de 19e eeuw. Hm. Dan moet je het notariële archief zijn. En waar is dat? De meeste zijn in de provinciale archieven, maar ook wel in de gemeentearchieven. Mm -hmm. Hier vind je een overzicht van alle notarissen. Want ik weet niet hoe je het doen wilt, maar niet elke gemeente had een notaris. Mag ik dat even meenemen? Als ik het maar terugkrijg. Je krijgt het terug. Oh, Jeroen. Mm. Euh, mm. Jij woont in uh, Maarsen, hè? Uh, ja. Ik kwamen pas op de fiets door Maarsen <laughs> En toen vroeg ik me af waar je woonde. Ik bedoel niet dat ik langs wilde komen. Uh, aan het uh, grachtje. Dat lijkt me wel mythisch. Ja, ja. Ja, het is daar wel geschikt. Bedankt. <lacht> Succes. <lacht> Maarten? Ik woon niet meer in Maarsen. Ik, uh, ik woon in Amsterdam. Mijn gezinnetje woont in Maarsen. Dacht is het niet. Nee, dat uh, begrijp ik. Dat uh, is vervelend. Nou, misschien kom ik er nog wel eens terug. <lacht> ja. <lacht> Dat hoop ik dan maar. Is jij dat kloos maar gescheiden is? Ja, natuurlijk. Ze zijn allemaal gescheiden. Mark ook? Mark. Eentjes. Vreemd? Nee, vind dat niet zo vreemd. Ik, ik, ik bedoel dat ik dat niet weet. Omdat je niet interesseert. Nee, dat zal het dan wel zijn. Ik ben even bij Lien. Lien. Maar je bent het insteken. Ja, maar dat hindert niet. Ik vroeg me net af of we politie en veldwachten niet moeten samenvoegen. Maar ik geloof dat het toch maar beter is om ze gescheiden te houden. Voeg maar samen hoor. Hoe meer, hoe liever. Het zijn twee verschillende beroepen natuurlijk. Ja, daarom. Je zou uh, veldwachter... Rood kunnen durven wijzen. En het trefwoord handhaven. En het trefwoord handhaven, ja. Ik geloof dat ik er dan toch in ieder geval een onderrubriek van zou willen maken. Politie tussen hartjes veldwachten. Ja. Is dat gek? Ze zijn van hetzelfde niveau. Samenvoegen. Uh, eigenlijk zou je dan een overkoepeling moeten hebben, maar uh, wat? Ordebewaarder? Dat is niet zo gek. Denk er nog maar zo na. En voorlopig maar zo later? Ja, voorlopig maar zo later. Uh, heb je even tijd? Uh, Lien, jij doet nog geen onderzoek. Ik denk erover om eens te kijken of de boedelbeschrijving een geschikte bron voor ons is, zoals we dat in uh, Duitsland gedaan hebben. Voel jij daarvoor? Ik weet niet of ik dat wel kan. Dat kun je. En als het mislukt is het ook niet erg, want het is een proef. Wat moet ik dan doen? Ik dacht erover om uit een stuk of vier, vijf plaatsen verspreid over het hele land. alle boedelbeschrijvingen uit de 19e eeuw in huis te halen. en dat jij juist kijkt naar de veranderingen die er optreden. Bijvoorbeeld in het meubilair. Als jij denkt dat ik dat kan. Natuurlijk kun je dat! Wat zullen we nou krijgen? Lien wil het wel proberen. En wanneer wil je dat dan voorstellen? Je bedoelt dat de afdeling eerst geraadpleegd moet worden? Ja. Niet voor mijn vakantie. Wat voor dag is het vandaag? Woensdag. Woensdag? Ik, ik word dement. Morgen heb ik commissie broodgeschiedenis. Vrijdag, organisatie van de bibliotheek. Zaterdag ga ik met vakantie. Waar gaan jullie naartoe? Weer naar Alvijnen? Altijd naar Ovenje. Kun je misschien ook eens bij Vreemburg langs gaan? Ik denk niet dat ik Nicoline zo gek krijg. Je zou het kunnen proberen. Kop op, borst vooruit, wij houden stand. Hoe kom je daarbij? Heb je dat niet gelezen? Nee, het stond in de krant een paar weken geleden. In de brief van een mevrouw. Dat was dan zeker op zaterdag. Ja, kan, ja. Dat kunnen we bij ons niet krijgen. Die mevrouw had een Fransman ontmoet die in Boegenwald had gezeten. Dat was het enige Nederlands dat u onthouden had. Nee, dat heb ik niet gelezen. Als ik zoiets lees, dan ben ik ontroerd. Ja? Dat is nationalisme. Je bent wil jij dit eens bekijken, hier, van het ministerie? Ik wil daar volgende week over vergaderen. Uh, volgende week ben ik met vakantie. Hoe lang? Uh, drie weken. Dat is te lang. Geef mij dan vrijdag de antwoorden, dan moet het maar zonder jou. Kan Muller je niet vervangen? Dat kan. Goed, dat Muller je dan vervangen. Maar maak jij in ieder geval de antwoorden. Wat is het? Een vragenboek. ...van het ministerie... ...om de kwaliteit... ...van het management... ...te meten. 118 vragen. <laughs> Dat haal ik nooit. Uh, morgen valt uit. Vrijdagmiddag valt uit. Ik, ik, ik heb alleen nu nog... Uh, het is vier uur. Dat zou je niet meevallen. Vraag 31. Wat is onze output? Output. Dat is wat voor een idioot woord. Die ambtenaren kunnen zijn uitdrukking uitdrukken in behoorlijk Nederlands. En die gaan straks over ons oordelen. Output. Langzinnig, zo'n vraag. Er zijn toch geen machines? In ieder geval geen Engelse of Amerikaanse machines. We zullen wel bedoelen hoeveel boeken en artikelen we produceren. Hier. Het staat niet eens in het woordenboek. Outcast, outillage, outilleren, outsider. Niks, geen output. Lees ik iets? Wat is output? Is dat in productie? Wat is er aan de hand? Een vragenlijst van het ministerie om Marketing management te meten. Oh, hier. Output. Output 1, opbrengst, productie 2, effect, vermogen. Wat is uw vermogen? Mijn vermogen is groot, maar mijn productie is laag. Wat is hier aan de hand? De minister wil weten hoe groot onze output is. Dit wordt het begin van het einde. We staan aan de vooravond van de ontmaskering. Denk je? Hoe groot is uw output? Dus en zijn voor 1979 er is één artikel en één boek tegen vijf felle publicaties van het bureau Volkstaal. Wat hebt u dan al die tijd uitgevoerd, dames en heren? De bibliotheek geordend, meneer. Ik denk echt dat we gevaar lopen. Je moet eens dus uitrekenen wat één zo'n artikel de staat kost. Dat vragen ze ook. We zijn met z'n e gemiddeld 50.000 gulden, dat is aan de lage kant. Dat betekent. 650.000 gulden voor één artikel en voor één boek dan. Wat zou jij doen als je minister was? Maar we werken toch allemaal hard? We werken veel harder dan op de andere afdelingen. Het enige wat zo'n man interesseert is dat je publiceert. kan niet schelen wat, een rotzooi of niet. als de bladzijden, maar te tellen zijn. Hoe lang zou ik nou nog wachtgeld krijgen? Hooghuis vijf jaar en dan nog aflopend. De enige die het tot zijn 65ste krijgt, ben ik. Eigenlijk zou jij die vragen moeten beantwoorden. Het kan me eigenlijk niet schelen als ik ontslagen zou worden. Nou, mij wel. Waar krijg ik weer zo'n baantje? Ook. Ja, het lijkt mij ook niet leuk om naar een nieuwe baan te solliciteren... ...nu kan ik over nadenk. Het is kwart over vijf. We gaan naar huis. Vraag 64. Welke zijn de instrumenten waarmee binnen uw instituut... ...het management wordt gemeten? Binnen ons instituut wordt het management niet gemeten. Het meten van de resultaten van de productie indien door het doel wordt het aantal pagina's stellen het aantal publicaties is ons instituut niet te doen gebruikelijk op deze wijze. Hmm. Vraag 98. Geef een karakteristiek van uw vak. Ik wil u graag wijzen op onze eerdere publicaties die nagaande in het bulletin. Dat ik u graag bijsluit. Hierbij de recent door ons gepubliceerde lijst van publicaties. Een recent door ons gepubliceerde lijst van publicaties. En dan wijs ik u met name op mijn artikel over de voortgang van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. De gepubliceerde lijst van publicaties. Nee, de publicaties, het overzicht van publicaties in het afgelopen meest recente jaarverslag. In het jaarverslag van de directeur. Vraag 43. Geef een prognose van de ontwikkelingen in uw vakgebied in de komende vijf jaar. In de afgelopen vijf jaar zijn nog onze medewerkers, nee, onze medewerkers, het gros van onze medewerkers, hebben in de afgelopen, in de afgelopen vijf jaar, zijn binnen de zicht met bezig gehouden met een reeks activiteiten, een reeks, activiteiten, een reeks symposia, een reeks veldwerk, een veldwerk. Vraag 31. Wat is uw output? Wat is uw output? 7, 3, wat is uw output? 7, 8, 7, 3, F, 1, wat is uw output? 7, 7, 3, wat betreft uw vraag, wat is uw output? Wil ik graag dat u weet: output, dat onze productie. Nee, in tegenstelling tot bijvoorbeeld output, de universitaire instituten doen wij output langlopend onderzoek met zeer arbeidsintensieve output-bronnen. Bovendien zijn wij output verantwoordelijk voor de infra-output-structuur van ons vak. Ik noem u bijvoorbeeld output het kaartsysteem. Output de archieven, output de literatuurinformatie, output ons tijdschrift, output het veldwerk, output de vragenlijsten, output de talloze vragenlijsten, output en de verwerking output daarvan. Een complicerende outputfactor is het feit output dat ons vak output zich in een crisis bevindt output, output, output. Niet alleen in ons land, maar ook in de andere output, output, output, output. Landen in Europa output, die zich met bijvoorbeeld output voorbeelden geven. Output, waardoor output veel tijd moet worden. Output gestoken in output experimenten. Output, die niet dadelijk output vruchten afwerpen. Output, output, output, output, output, output, output, output. Ik ben thuis. Moet je dan niet naar de commissie... Brokken? Nee, ik moet eerst dat rapport schrijven. En Ariet dan? Die komt vanavond pas. Als het dan maar af is. Dat zien we dan wel weer. Ik bel na het ontbijt slotman wel.